Twee uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De zendmast in Lopik is na ruim twee dagen weer deels in gebruik genomen. De komende uren wordt bij wijze van test 3FM doorgegeven via de Eter. Als dat goed gaat, gaan om acht uur de andere radiozenders weer de lucht in. Sinds vrijdag waren enkele zenders in delen van het land niet te beluisteren via de Eter. Dat kwam door een brand in een oververhitte kabel. De zendmast Smilde waar vrijdag ook brand woedde en die daardoor deels instortte wordt vanaf deze week ontmanteld. De komende dag beginnen de voorbereidingen. De recherche kan vermoedelijk woensdag via een tunnel de toren in voor onderzoek. In Marokko zijn gisteren tienduizenden mensen de straat opgegaan... naar aanleiding van de nieuwe grondwet. Er waren zowel voor- als tegenstanders op de been. Volgens het staatspersbureau waren de voorstanders in de meerderheid. In Tanger, Casablanca en Rabat was de opkomst het grootst. Voor zover bekend verliepen de acties zonder veel problemen. Begin deze maand stemden Marokkanen in een referendum... massaal voor de hervormingen van koning Mohammed. Maar de tegenstanders vinden dat de koning te veel macht houdt. Zo houdt hij de leiding over het leger, de rechterlijke macht en de moskeeën. De koning wil met de nieuwe grondwet voorkomen... dat de opstand in de Arabische wereld overslaat naar zijn land. In het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika... is titelverdediger Brazilië uitgeschakeld... Paraguay was in de kwartfinales van de Copa America te sterk. Het nam de strafschoppen beter nadat in 120 minuten geen enkel doelpunt was gevallen. Een andere titelfavoriet, gastland Argentinië, werd gisteren al uitgeschakeld door Uruguay. Behalve Uruguay en Paraguay staat ook Peru in de halve finale. De laatste halve finalist wordt Chili of Venezuela. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op een bui. Overdag trekken vanuit het westen buien over het land. Het wordt dan 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Hé, groenteman. Dat moet nou nemen zeg? Ik heb helemaal nergens trek in. Uh. Ja, hutspot, ja. Noem jij dat hutspot? Dat is enkel uien, hier en daar een heel klein stukje oranje. Nee, daar zit haast geen wortel in, zeg. Nee, als je dat hutspot noemt, nee, zeg. Hutspot, dat is niet uien met hier en daar een wortel. Dat is uien en wortelen. En dan moet je niet de boel weer gaan oplichten, Groenteman... met je kilo's uien en je worteltje van niks erbij. Uh, groenteman, zeggen hebben ze het allemaal wel weer... over die ongewenstimiteiten van mannen. En dan weet ik nog wel een paar andere ongewenstimiteiten van vrouwen. Van vrouwen zelf. Vrouwen met een hele sterke, dure parfum die heel benauwd ruikt dat ze je helemaal staan te verstikken in de tram of in een winkel. Dat is toch ook heel intiem? En gewoon zweet, dat rijdt heus niet zo ver gewoon zweet waar je niks aan kunt doen. Om nog maar te zwijgen van buitenlandse bakluchten van mensen op je trap van buren. En dat zijn vaak heus helemaal geen buitenlanders. Dat zijn gewoon Hollanders die dan buitenlandse dingen altijd per se moeten koken. Dat is vaak niet te harde. En dan eten die mensen vaak ook nog op een buitenlandse tijd om acht, negen uur. Want half zes, dat kan niet meer. Nee, dat is te gewoon voor hun, groenteman. En dan heb jij net je toetje naar binnen je fla of weet ik wat ook. En dan word je nog eens een keer bestookt met hun luchten van hun koken. Nee, daar wordt nooit eens een filmpje over gedraaid op de televisie. Want dan is het meteen weer discriminatie van het buitenlandse eten. Terwijl het je reinste Hollanders zijn. Eh, wat moet ik nou nemen, zeggen? helemaal nergens betrekking. Nee. Er stond er gisteren, er stond er in de kranten, hebben ze in Rusland twee vrouwen die hebben mannen doodgemaakt en hebben ze het vlees van die mannen hebben ze verkocht op die markt. Het is heerlijk waar, want ze hebben heel weinig vlees daar. <lacht> Kijk, Groenteman, ik heb dat ook wel eens, dat ik heel erg getrek heb in een biefstuk, maar mijn geld is op. Ja, wat doe je dan? Dan neem je een vies Wie Of je neemt een ei. Maar dan ga je natuurlijk niet meteen de eerste, de beste man, de melkboer of de banger vermoorden. Ik zou het wel kunnen, daar niet van. Ik kan zo'n man makkelijk hangen, hoor. Maar dat gaat mij toch net even te verder. <tie> ja, nou vind ik dat toch allemaal wel weer een waarschuwing dat je hier in Holland... dan moet je dan toch uitkijken dat je die mannen niet steeds allemaal vreselijk akelig gaat afschilderen in die spotjes op de televisie. Want dan moet je maar eens opletten, dan ga je dat hier ook krijgen dat de man plotseling door een vrouw om zijn vlees gebruikt gaat worden. <tie> Nou, groenteman. Ga maar met twee kilo aardappelen en een pond zachte bananen. En dan wil ik wel dat je het bezorgt. Maar dat je niet zoals vorige keer die bananen onder in die aardappelen de bovenop doet. Alles was geplet, groenteman. Ik heb zachte bananen besteld, maar nu kwamen ze helemaal uit het eigen schil glijden. <lacht> Ik doe zo pudding van kop maken, dus kijk alsjeblieft uitgroentemen. man. het goed. het goed. Het is, het is hier een echt kippenhok, zoals u hoort. Want uh, Richard van Bergen van Shana Twins die zit al lekker uh, met een beetje te stemmen. En we hadden het verkeerde dingetje gestart. Het was allemaal weer paniek. Maakt helemaal niks uit. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, groentevrouw, uh, kom. He, daar kan je allerlei nachtelijke uh, goede zin van krijgen. Kijk naar en luister daarnaar. Maar eerst naar ons uh, programma. Uh, want uh, het is het allerlaatste van dit seizoen. En uh, ik heb hele zieke gasten, dat vind ik tenminste. Dat zijn super muzikanten. Shiner Twins, top-Americana van Hollandse Bodem. En uh, hartstikke fijn dat jullie er zijn, heren. En dat zijn uh, natuurlijk Jack Hustings, uh, Jodie van Ooyen, Richard van Bergen en een nieuwe, Andert Keisma. Uh, twee jaar geleden waren jullie ook. En nu weer. Hebben jullie een fijn weekend gehad? Ja, zeker. Heb je het een beetje droog gehouden, Jack? Nou. Doet die, doet die microfoon, uh, uh, uh, Ans? Ik ben, uh, ik ben niet zo heel veel. Buiten oh, ik moet er naartoe lopen. Ik ja. moet er helemaal naartoe lopen. Ik ben, ik ben helemaal niet zoveel buiten geweest dit weekend. Ik vond het maar een natte zooi. Niet gespeeld ergens? Nee, toevallig dit weekend niet gespeeld. nee. En Arjen, jij was. Uh, jij, bent in, in, jij komt net terug uit Berlijn, hè? Ja, ja dat was lekker warm. Ja? Ja, super lekker. Meen je dat? En dan kom je hier weer en dan is het hartstikke een natte bende. En wat deed je in Berlijn? Ik heb, uh, ik heb daar samen met een uh, zangeres en een gitarist... zijn we daar uh, uh, op zoek gegaan naar een producer. En die heeft... ja, hoe heet die zangeres? Die moet je even promoten. Coco Jones. Nou, ik heb wel iets van gehoord. Volgens mij wordt dat, wordt dat wel wat. Een heerlijke stem. En, en meneer Richard, die, die, die, die, die, die komt uit Zuiden. Dus... Nee, is niet nee. uit Zuiden. Utrecht. Maar jij hebt al lang vakantie. Je bent al op vakantie geweest. Ik ben al in Barcelona een weekje geweest. Heerlijk. Ja? Ja. Wat is het leukste wat je daar gedaan hebt? Het leukste wat ik daar gedaan heb? Dat is een goede vraag. Eh... Uh... Met mijn kinderen naar een pretpark bovenop de berg, de Tibidale. Tibidale. Ja, dat is heel leuk. Heel burgerlijk, maar wel heel leuk. Nee, want het heeft ook iets ouderwets, dat park ja, daar. Ja, en het is op ja. een hele rare plek, ja, toch? Ja, en vooral voor de kids is dat, dat uh, zeg maar. hè, heel leuk. Oké. Okay. Nou, um, wat zal ik nog verder zeggen? Niks. Ik zou zeggen, jullie hebben een prachtige nieuwe plaat uit. Het is de derde. Mm -hmm. En hij wordt ook alweer overal enorm geprezen. Die uh, zitten op een eenzame hoogte, geloof ik. Maar goed, uh, we gaan dat uh, uh, vanavond of vannacht laten horen. Ga je gang. Deze heet My Father's Eyes. En, en zoals altijd, je weet het, ook uit een, uh, uit een doosje, een beetje erbij. En Jody, ik heb jou niks gevraagd omdat ik niet met de microfoon daar kon komen. Maar alles goed daar in je hoekie? Ik, ja. Zit hij helemaal achter het rumste. Wat zei je? Ik heb een mooie lamp. Hij heeft een mooie schemerlamp van mij gekregen. Maakt een hoop goed. Goed, de Schneider Twins. Nou, u hoort de topmuzikanten helemaal gek van de oorspronkelijke muziek uit het zuiden van de States. Hè? Americana kan je dat noemen. Als vergaarbak hè? van allerlei Amerikaanse muziekstijlen. Met als basis natuurlijk de zwarte muziek, gospel en blues. En soul en rhythm en blues. En ook later country. <coughs> He, want ik herinner mij, eh, Richard, dat jij, eh, dat jij Henk Williams in het begin eigenlijk. Vond je wel een beetje een grappig mannetje. Totdat je hoorde dat daar ook die blues in zat, toch? Ja, maar nou goed. Opgegroeid met, opgegroeid, dat wil zeggen uh, wat betreft wat ik mooi vond, na een uh, uh, zwiebertje, ja. was toch heel erg meteen zwarte muziek. En toen ik dan weer Henk Williams hoorde, was dat toch weer een beetje zwiebertje eigenlijk voor uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. me. Omdat je toch gewend bent die, die, die heftige stemmen, zoals een Maeve Staples of Blind Willie Johnson. En dan dat... Waa, waa, denk, ja, dat is wel grappig, maar ja. ik heb nu wel leren inzien dat dat eigenlijk ook gewoon blues is. Ja. Ja, maar het is toch, te, het is mij een beetje te wit. Maar goed, dat doet er niet toe. <laughs> nou goed, uh, waar het, de Charner Twins volgens mij om gaat is: uh, hoe vertaal ik mijn emo emoties in liedjes? En dan gaat het over alles natuurlijk, gewoon over de liefde, uh, oh. over ziekte en dood en uh, over het genamaals. Maar het is in ieder geval meer dan, uh, dan een bandje. bandje. Uh, we gaan zo meer horen. Ik ga even opzommen wat we verder allemaal gaan doen. Uh, ik heb al uh, voor de opening van de beeldenroute in Amsterdam, Art Zuid... dat was op woensdag 25 mei... een leerzame tocht langs al die prachtige beelden gemaakt... samen met kunstenaar Eleanor van Beuzenkom. En dat wilde ik eigenlijk allemaal mooi voor u monteren... maar dat is me niet gelukt. Ik heb geen tijd gehad. Oh, nou, dat neemt niet weg dat ik u de door uh, Jan Kramer samengestelde internationale selectie... van maar liefst 58 kunstwerken van harte mag aanbevelen... Helemaal te gek, joh. Dat een mooi stuk stad nu omgetoverd is in nou ja, gewoon een openluchtmuseum. En het is zo mooi om veel van die werken omringd te zien door die stad. Hè? En dat beetje groen dan van de Apollo en de Minerva-laan en de Zuidas. Het is een geweldig initiatief van Sinter van Heeswijk. En het is nog te zien tot 28 augustus. Dus ga een keertje kijken als het niet regent. Zo, nu is mijn geweten weer gesust. Nou, wat verder. Ik zag maar liefst drie films. Vond ze alle drie wel de moeite waard? Een Duitse film die zich afspeelt in Afrika... en waarin voornamelijk Frans gepraat wordt... en de hoofdrolspeler in Nederlander is. Namelijk onze steracteur op de planken, Pierre Bokma. Nou, eindelijk een filmrol met vlees op de botten die hem goed past... en eentje waarin je kan zien hoe goed hij kan acteren. En de titel is Slaafkrankheid. Dan een Waalse film... Stalag België, van de gebroeders Dardenne... die ook met deze film weer hoge ogen gooide in Cannes. He, weer een film rondom een sociaal drama. En ik was vast van plan om het droog te houden, maar het is me weer niet gelukt. Ik had dochterlief meegenomen naar de persviewing en uh, die viel me na afloop om de nek. En die zei, oh man, wat heb ik toch een leuke jeugd. Nou goed, Le Gamin au Vélo. Met gelukkig dan wel weer een hoopvol einde. Uh, het meest had ik me verheugd op Midnight in Paris. Het zoveelste Euro uh, zoveel Europese uitstapje van Woody Allen. Die de laatste jaren het patent lijkt te hebben op precies de juist gedoseerde ironische geestige films. Waarvan je steeds hoopt dat hij ze zal maken. En dat doet hij dan ook. Klopt die zin? Nou, weet ik niet. Maar goed, uh, deze vond ik iets minder. Maar toch redelijk fijn. Uh, is met Owen uh, Wilson in de hoofdrol. Daar moet je maar net van houden. Hè. Maar goed, uh, wat heb ik... Uh, oh ja, het laatste deel van mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Cox. Met Luc Lutz in de hoofdrol. Vindt hij me ook eigenlijk het enige pluspunt in dit uh, dooretterende geneuzel. veel te ingewikkeld uh, verhaal van het echtpaar Becca. Nou, Lutz weet bijna als enige een heel prettige naturel te behouden. En al die gedebiteerde one-liners en vergezochte vergelijkingen leuk te brengen. Nou, het is toch een aardig curiosum. Uh, bij Goudmijn op herhaling op Radio 1... En een bijzonder hartverwarmend verhaal van twee broers uh, van het eiland Tessel. Verder een laatste bekentenis van Rex van Beuningen. Ja, die hebben we gevonden, ja. Een laatst mysterie van Emily en voorlopig ook een laatste stratofoonverhaal. En Jan Eemaus, die komt live het laatste half uur zijn tracktasers doen... Nou, tot slot de website www.alinevanlier Daar uh, kan je van alles podcasten en, en beluisteren. Dat kan je trouwens ook op de Radio 1-site. Maar uh, kijk, komt het ook eens een beetje op mijn site. En uh, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. En je kan ook bij Facebook mijn vriend worden. En uh, overigens ga ik wel digitaal onderduiken, zeg. Ik ben het ook helemaal zat. Zotjes. Zo zat, die sociale media. Maar goed, nog eventjes wel, vandaag en morgen. Dus ik heb liever de Shiner Twins live. Oké. Okay. Walking along the side streets, city lights had almost died. I was minding my own business, unaware of any surprise. Suddenly, slumber. Leaning against the lamppost So it was kinda hard to see Looking rather handsome Till I saw its hollow eyes Never take no for an answer When luck is on your I asked what it was that he wanted, I didn't like that grin on his face, he told me that my road would end here, yeah. I just hated the urge and strain. so I took a deep breath and I hit him. my knuckles turning blue. Something I had to do He came up like a crippled dancer Then he finally stepped aside He'd Never take no for an answer When well, luck is on Something we don't know You better justify Being held for ransom You better stand right up and fight Never take no for an answer When luck is on your side Never take no for an answer Dank je wel. Nou, fantastisch. Kom, kom, uh, Jack en, uh, en Richard, komen jullie even aan tafel zitten? Kom, we kom, we even aan tafel. Ja, want anders moet ik helemaal met die microfoon uh, naar jullie afreizen. Zo. Um, de trouwe luisteraars, die weten het al. Ik heb het uh, al eerder verteld. <coughs> en iedereen die Shiner Twins volgt, die weet het natuurlijk ook al. Maar uh, ik vind dat we hier nu toch wel even goed stil moeten staan bij. Uh, nou ja, twee jaar geleden stonden jullie hier met een hele andere set op. Of althans, een hele andere. Op jullie laatste album, dat, uh, dat een ruim een maand uh, geleden door jullie gepresenteerd is. Hè, uh, was die set ook nog wel gelijk. Hè? Richard van Bergen gitaar, Jack Hustings gitaar. Jody van Ooyen op drums. En op de bas was dat uh, Dick Wagensveld. Mm -hmm. En die, ja, die is er gewoon niet meer. Nee. Heel bizar. ontzettend oh, ja, ja. bizar toen ik het... Uh, toen ik dat bericht binnenkreeg. Het was ook op tweede paasdag? Tweede paasdag. Die ja. waren tweede paasdag twee jaar geleden hier. Bij jou ja. Is dat zo, ja? ja. ja. zie ja. ik me nou paasdag. ook pas? Ja, dat klopt. Ja. ja, heel raar. En hij speelde met een ander bandje, met jou, hè? Met mij. Samen ja. met de Rootback? Rootback. Optreden in uh, Aston. Een Bluesfestival, heel erg leuk. Heel warm, heel druk. Dus zweten, zweten, zweten. En uh, op een gegeven moment deden we I Saw the Light van Henk Williams. En ineens houdt de muziek op en ik kijk naast me en hij lag onderuitgezakt uh, met de bas bovenop hem. En we dachten eerst van misschien is hij niet goed geworden door de hitte, wat heel begrijpelijk was. Ja. Ja. Maar uh, het was dus echt mis, dus uh, er is van alles geprobeerd om te redden. Er was een dokter in de zaal zelfs, die daar gewoon als, als blues uh, ja, liefhebber was. Zelf, ja. dus als er een kans was geweest om te redden, was het gelukt, zeg was het maar. Gelukt, maar ja. Ja, het, was, uh, het was een hartstilstand. Ja, dat lees je wel vaker en je hoort het wel vaker. God, dat gebeurt zo ineens. Als ik je dan van zo dichtbij meemaakt, dan is dat wel dat is uh, dat heel raar. Heel bizar. Ja. 53, ja. jonger dan ik. Ja, ja ongelooflijk. En dan I Saw the Lie, dat heeft wel iets heel veel te Ja, ja dat maakt he? he? het dan nog uh, macaber eigenlijk. Ja, want ik, ik, ik heb jullie toen ook gemeld van. Uh, ik bedoel, je, je, je kan wel in de harnas sterven, maar ja. ik bedoel, het is gewoon te jong. Hè, ja, weet nou jou, ja, om... Dat is wat zijn vrouw zei: ja. van dit is de plek waar hij het meeste op zijn ja. plek was. Waar hij zich het meest op zijn plek voelde. Een prachtige dood, maar wel graag over 30 jaar. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, ik weet wel zeker dat hij wel zit te genieten van boven. Als je ziet hoe prachtig die plaat die, die is gelukkig ja. nog helemaal die staan. Dat heb je helemaal gehoord ook hoor. Maar... Hebben jullie trouwens die, die, die titel bedacht? Daarna ook. Nee, dat, nee, dat nee, hebben we nee, al nee, best nee, vaak nee, gehoord, nee, nee. Uh, maar dat is niet het geval. Want de titel van deze plaat, dat is een hele mooie titel. Four Souls, One Heart. Ja, maar nee. sowieso de titels van nummers krijgen ineens veel meer lading. Find alles. your way home, uh, my father, when I see my father's eyes again. Zo, hè, als ik doodga, dan kijk mijn vader in de ogen, hoe is dat? Dat zijn gewoon gevoelens die we, die we, uh, die we allemaal hebben. Maar het lijkt ineens net of het op dik geschreven is. Tja, ja, krankzinnig. Ja, nou, je gaat onderaan denken. Uh, uh, uh, misschien heeft het allemaal zo moeten zijn. Maar dat vind ik dan ook weer een nee, beetje te... Maar Dick heeft, wat er is net al zegt... De hele, alles wat we opgenomen hebben, Dick heeft alles nog gehoord. Uh, ook alle mixen, op twee nummers na, denk ik. Ja. En de hoes was klaar. Uh, de titel uh, hebben we maanden geleden al uh, voor besloten. Het enige wat Dick niet meer gezien heeft, is dat extra regeltje tekst wat we op de hoes gezet hebben... waar ik heel blij mee was dat dat nog kon. Want uh, daar zat ook iets van drie dagen tussen. Ik bedoel, Dik is overleden. Ja. En de, het eind van die week moest alles naar de drukker. Dus dat hebben we er nog toe op kunnen zetten. En, ja. ja, dat is het enige eigenlijk. Hé, hey, uh, het fantastische is ook dat je... Dat, want jullie zijn volgens mij begin april nog naar uh, Amerika geweest ja. voor opnames. Ja. In Austin, in, in de studio van Willy Nelson. Nelson. Ja. Waarom die studio trouwens? Uh, dat is een maatje van ons. <laughs> <laughs> Want ik neem aan dat Willy Nelson niet achter de knoppen zit. Nee, nee, nee, nee. De studio is van hem. Die is al heel lang van hem. Ja. Uh, het is een studio uit de 70 jaren. Ja, waarom daar? Uh, heel simpel, uh, Melvin Milligan, met wie we uiteindelijk begonnen zijn ja. in 2002... Uh, als zijn begeleiders. Uh, Melford was bereid om op de cd wat uh, dingen te ja. zingen. Laten we even teruggaan naar, naar die tijd uh, zoals, uh, toen het begon. Hè? Toen Shiner Twins, nog voor Shiner Twins Aha. eigenlijk ontstond. Uh, uh, Melford, hoe, hoe kwam dat contact met Melford uh, Milligan eigenlijk tot stand? Uh, nou ja, dat is, uh, kon, ja, dat is tot, tot stand gekomen. Omdat ik in die tijd uh, door uh, Warner, de platenmaatschappij van Storyville... waar Melford toen de zanger van was... Uh, ja, ik zal niet zeggen naar nou, Amerika gestuurd ben, maar ik, ik, uh, ik heb een paar flinke artikelen geschreven over Austin en ook over Storyville in Had toen al, Heb jij toen daar gewoond of is dat later? Ik, heb, dus ik ben daar later. Heb ik een al, tijdje gewoon? Ja, anderhalf, twee jaar heb ja. ik daar het grootste deel van mijn tijd gewoond. Ja. Maar ik kende Melford uh, dus via die ontmoeting, ja, ja. via de eerste ontmoeting met Storyville. En dat was toen een jaar of anderhalf daarna. Uh, ging die band uit elkaar. En uh, toen is Melford met een gospelproject begonnen. En vrij kort daarna... Uh, ja, was het verzoek aan mij... Uh, om een Europese touringband voor ja. hem samen ja. te stellen... dat hij graag naar hier wilde komen. En dat heb ik toen gedaan vanuit Austin... want ik woonde toen in Austin. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, en toen ja. dacht je, ik neem gewoon de beste gitarist die ik ken. Dus, dus bel ja, aan nou je aan ja, je Ging dat zo? Nou, ik, ik moet je ja, eerlijk zeggen. T, t, toen mij dat gevraagd werd. Uh, ik heb toen heel overmoedig. Nee. Van ja, te gek. Nee, dat ga ik doen. En ik vond het fantastisch dat ik met Melford kon gaan werken. Want ik, ja, ik vind het een, een waanzinnige zanger. Ik vind het, het ook een hele goede zanger. Is echt. En het is ook, ja, een te gek mensen. Want we zijn nog steeds heel, uh, heel dikke maatjes. Um, ja, het... Ik stel heel overmoedig. En ik reed toen op een gegeven moment naar huis. Toen denk ik, shit, ik, maar ik heb niet eens een band. Want ik, ik door al mijn werk ik had vrij, een vrij ja. drukke baan toen. Ja. Uh, ik had niet eens een band. Dus uh, ik denk, nou, als er één gitarist is met wie ik dit op poten wil zetten... dan is dat Richard die ik kende van, uh, van de band van Jan-Willem Roy. Ja, goed, ik heb Richard gewoon gebeld vanuit de steeds. En... Uh, zijn antwoord, zijn antwoord was ja, <lacht> ik wil. En, toen, en, en jij nam Dick mee, want jij komt uit Amerongen ja. en Dick, Dick komt ook uit Amerongen. Ja, Jacques zei van, ik, ik ben dan wel op zoek naar een bassist. Ik zei, hold your horses, ja, dat weet wel iemand ja ja, ja, ja, ja. En toen hebben jullie uh, dat een tijd ge... En, en uh, nee, eerst was jouw zoon, hè? Nicky, die, mijn uh, zoon heeft het uh, tot oh, kijken tot 2,5 jaar geleden. Ja, die, die heeft bij het, ons gespeeld. ja Maar sowieso ook, dat was in die eerste opstelling ook met... Uh, met, uh, met, die, met Melford. Melford. Met Melford, ja. ja. En die band, daar zaten nog drie mensen, eh, ja. nee, zeg ik goed? Ja, drie mensen extra in. Twee mensen uit Nederland en een zangeres ook uit Austin. Maar die zijn we, ja, ja, ik zal niet zeggen gaandeweg verloren. Maar ja. wij hebben op een gegeven moment besloten dat we echt serieus verder wilden met ons eigen repertoire. Toen dat met Melford ophield. Ja. En eh, dat wilden we gewoon echt met z'n vieren doen. En dat is toen Shiner Twins en dat, is ook, dat is toen de Shiner Twins geworden. Ik kan me ook herinneren dat, dat dat met Melfort een beetje vervelend eindigde. Ja. En dat kwam dan door een ontzettende manager. eikelige manager ja. die alle eisen stelde. Dat klopt, dat klopt. En eigenlijk, um, ik zie dan dat hij nu meezingt. Dat ja. was eigenlijk nog een goedmakenje, vind ik. Ook een beetje. Ja, ik weet niet. Ik, ik denk niet dat het een makertje is. Um, ik weet dat. Alles wat er gebeurd is met die met die manager waardoor dat dat contact op een echte op een ongelooflijk lullige manier geëindigd ja. is uh, ik heb melva toen pff, ik geloof drie jaar niet meer gesproken nee. en ook niet meer gezien dat is uh, nu twee jaar geleden denk ik uh, is dat ja volgens mij is dat twee jaar terug is dat tussenkomst van steven bruton uh, ken ik een, niet. ja gezamenlijke vriend muzikant okay. Uh, is dat allemaal goed gekomen op een hele heftige manier ook? Uh, ik zal je dit de thuis besparen, maar dat was heel emotioneel. En, uh... Oh, nou, dat is toch goed? Maar er moest dus echt... wel iets goed komen. Ja, dat bedoel ik maar. Maar dat was ook. Ja, ik maar is... die, die vriendschap is, uh, is, is nu op dit moment hechter dan dat hij ooit geweest is. Ja. En ik, om terug te komen op dat goedmakertje, ik denk niet dat dat zo is. Melford is heel trots op, op wat we gedaan hebben nadat we met hem gestopt zijn ja. met spelen. Nee, en maar uh, ik vind het wel heel leuk dat hij... Uh, want het klinkt fantastisch. Ja, dat het is te gek. Die, uh... Ik vind het fantastisch. En ja. dat vinden we allemaal. We zijn reten trots op dat hij ja. op die plaat uh, één nummer helemaal de zang ja. voor zijn rekening neemt. En ja. het liedje wat we net speelden, dat zingt hij op de plaat op het eind een stuk. Ja. En uh, uh, wat vond hij ervan dat Dick opeens uh, ontvallen Net was? Net zoals wij. Echt, en, iedereen yes, in it. shock, echt ja. in shock. We hebben zelf ook uh, een week of twee echt in shock rondgelopen... voordat we überhaupt konden nadenken van... oh ja, wat gaan we doen met de band? Godzamer. Want uh, weet je, de, de manier waarop wij muziek maken... Uh, wij zijn ook op persoonlijk vlak gewoon echt hele echt maatjes. Ja, ja daarom, meer en dan een band. Je, ja. ja, wij zijn veel meer dan een band. En anders kun je dat ook niet doen wat nee. wij doen met muziek. En we nee. hebben sowieso ontzettend veel meegemaakt. We hebben zo'n rare loop ja. gehad tot nu toe. Nee, want als, je nou, als we het dan over rare dingen hebben, wat, je, wat in december gebeurde in, in Utrecht, was natuurlijk ook niet erg ja, uh, leuk. ook, ook zoiets raars. Want uh, uh, uh, jullie vaste gastmuzikanten, uh, uh, hoe heet die? Uh, Rol ja. Op de toetsen. Ja. Die, uh, die Jullie nemen op in de studio van zijn broer, hè? Ja, ja. Erik, die ja. ook trouwens wel meespeelt. Ja. En daar die vloog, vloog de hens in vlak kerst. Waren, uh, midden in de opnames, uh, waren net een paar bases ingespeeld, vier bases ingespeeld. En wat, uh, we hadden nog een dag, dan zouden we de zang doen, van ja nemen we die spullen mee naar huis of laten we ze staan. Nou, neem ze toch maar mee naar huis. En die nacht is dat hele spul afgefikt, met ook nog helaas uh, al zijn spullen allemaal en Jodie zijn drumstel. Ja, Jody, kom eens, kom eens. Moet je trouwens niks drinken, Jody, kom eens. Ja, ik heb hem al wat gegeven. Oh, jij hebt hem al wat gegeven. Ja, moet hem... Jody, Jody, <coughs> moet, moet Jody niet te veel drummers, geven. Hé, ja. hey, hey, uh, hey, Hoe is dat nou als je drumstel uh, verbrand? Heb je een band met een drumstel? Ja, nogal. Want uh, ja, je spaart zoiets toch op in. Uh, hoe lang was het? Vijftien uh, jaar, tien jaar. Allemaal bekkens en uh, dus ik had alles bij elkaar compleet en is opeens weg. Dus uh, ja, heel vervelend. Maar, maar maakt het uit of je, of je dan gewoon alles nieuw koopt? Of, of, of is dat ingespeeld? Ik weet helemaal niet hoe dat zit met een drumstel. Ja, ja. Behalve de stokjes en een stoeltje. En, uh... Toch wel deels ingespeeld, ja. Want ja? Het, is, ja, het is je sound. En het is opeens verdwenen. En je moet weer op zoek gaan naar iets nieuws. Ik heb nou wat nieuws gevonden. hoor. Dus het uh... dus was best wel heftig? Ja, vond ik wel, ja. Moest je halen? Nee? nee. nee? Ja, van binnen wel. Van binnen wel. <laughs> wat samen. Hey, en, en, en, en die Roel dus al zijn, uh, zijn oude nee, zijn vintage. Ja, uh, ja, oude Hammond, maar, maar gelukkig stond alles uh, van jullie op tape. En hey, wat te drinken. Hè, de muziek uh, is bewaard gebleven. Ja. Ja, dat is dan weer geluk een ongeluk. Maar waanzinnig. Ja, is, het, ja. het is ook helemaal weg. Het is echt met de grond gelijk. En, uh, Gaat ja. hij een nieuwe bouwen? Hij is uh, bezig nu, hij krijgt binnenkort een nieuwe ruimte, of krijgt, gaat binnenkort een andere ruimte huren. En we hebben de, de rest van de opnames van de cd, uh, dus buiten die dingen die we ja. in, uh, in de studio van Willy Nelson gedaan hebben, die hebben we gedaan in een uh, muziektheater ja. in uh, Wijkbeduursteden. gewoon op locatie met een soort mobiele studio. En het is wel heel goed gegaan, maar het was ook, ja... Maar jullie maken het wat dat betreft... Ja, we maken ja. wel wat... Dus het is een rare tijd geweest, ja. ja. ja. ja. Ja, heel raar, want ik, ik bedoel, uh, uh, jij zei van, ja, uh, we komen binnenkort met een plaat. Jij meldde mij van, uh, kunnen wij, uh, ja. is het hartstikke leuk, ja dit en dat. En toen was het nog voor. Ja, dat, dat is uh, nog voor die tijd dat ik overleed. Ja, ja. ja, ja. het is allemaal uh, heel bizar en het hangt ja. als een soort zweem boven die plaat. Terwijl, ja, maar daarom... wat Richard net al zegt, die, de plaat was klaar. En ook ja. uh, alle nummers bedoel de plaat heeft uh, wat, ja... De, de liedjes gaan ergens over, maar het, sommige liedjes komen in een ander daglicht te ja. staan nu. Maar goed, het is, het is een, een prachtig monument ook voor hem. Hij staat daar ja. zo centraal ja, in ja, de foto. Ja, ja, ja, en, ja. Uh, op. en jullie gaan gewoon door. We gaan door. En dat is, dat is hartstikke goed. Zullen we, weet je wat, blijf even zitten, zullen we even een, een plaatje draaien? Jij ja, had meegenomen, uh, een van mijn favorieten ook, want dat van jou ken ik niet. Uh, uh, Stapelzangers. Ja, want het uh, uh, nummer, heb je het nummer? Ja. Nummer vijf. Ja, nummer 5. <laughs> Jij hebt haar gezien, uh, uh, net in Rotterdam? Nee, ik heb haar een uh, half jaar geleden in Paradiso gezien. Oh ja? en het, was echt, ja, dat, wat, het kwam zo binnen bij mij, die muziek, dat ik, dat ik niet zo goed raad met mezelf is. Dat ik iets had van, ik moet weg. Zo heftig. Zo, ik zo. heb al vaker dat, ja, je, ja. He, dat je tranen in je ogen krijgt van muziek. Bij, bij Rijkoeder had ik dat bijvoorbeeld bij de Neville Brothers. Maar dit het bekeken, was op een gegeven moment net een soort kerk eigenlijk. En ja. Ik ben helemaal niet zo religieus. Nee. Maar dat, ja, dat spirituele, dat, dat ligt me wel, zeg maar. Maar dat kwam zo ontzettend binnen dat het was gewoon even... Ik geloof dat Prachtig, je ook bij een, elk Oes. nummer mij een smsje gestuurd hebt. Van ja, nou ja, doet ze dit, Klopt, nou ja, doet ze ja. dat, nou ja. doet ze ah, Geweldig. En ik baalde, want ja. ik zat thuis. Ja. Oh, ik heb het ook gemist. Ik baalde Draai. ook. Zettend. Mavis. Nou, laat even horen. Meef Ja, we gaan de Subdudes ook draaien, hoor. Hey, stay, <laughs> Moet je het eigenlijk zeggen. Maar, uh, uh, Zullen we dit nummer voor een dik doen? Ja. eventjes? Ja, vind ik helemaal perfect. En welk nummer is het? Het is Grey Day. Het, is, het heet Grey Day. Het is natuurlijk geen Grey Day, hè? Tweede paasdag. Komt overigens van de plaat... waar het uh, nummer van uh, de... Staples dat je net draaide... waar die ook op stond. Het is dus onze enige cover, een traditional... die we op onze eigen manier verwerkt hebben... En uh, deze is voor Dick. Een mooi lied. Ontzettend mooi. Ik zat te denken... Um, trouwens, dit, dit album staat ook alweer in de uh, Euro-Americana-chart. Stond er een tijdje lang weer één, hè? Het stond op één. Het stond op één. Kwam, maar, binnen op één kwam binnen op één. Het kwam binnen op één. En het staat er nog steeds. Of het, nu staat die onderaan, maar hij is er nog steeds. <lacht> nou goed. Ik hoop dat... Uh, kijk, deze heren die kunnen nog steeds niet helemaal van de muziek leven. Jij geeft nog steeds les. <lacht> lang niet. Jij bent, jij bent klein, welke, Heb jij groep 5 nog steeds of wat heb je nu? Uh, uh, ja, groep 4-5. Groep 4-5. Gaat goed. Ja hoor. Ja, ja. Heb je je eigen kinderen op school trouwens? Nee, want ik uh, werk in Amersfoort. Oh, okay. ja, dat is op zich ook wel fijn, denk ik. Dat ze niet bij een papi in de klas komen. Nee, nee, nee, nee, precies. <laughs> en, en, en Jake, wat doe jij er eigenlijk naast? Niks. Niks. Ik, uh, de, de, de Shiner Twins uh, muziek maken en ik doe ook alle zakelijke dingen voor de band. En uh, ja, dat is wel een dagtaak. Ja. Nou, Dick was geschiedenisleraar, hè? Yep. Dus, uh, en, en, en jij, uh, Albert? Ik ben uh, dokter. Wat? Ja, echt waar. <laughs> <laughs> dokter in wat? Ik ben uh, verslavingsarts. Oké. Okay. Dat is gewoon je werk. Dat is mijn werk, ja. Oh, wat, wat, is wat fantastisch. En jij, eh uh, Gil ik... het maar. Ik werk twee dagen. Ja? Bij Bol.com. Oké okay, dan! Ah. <lacht> nou, dan weten we dat allemaal weer. Um, ik, ik, ik dacht, ik, ik som ook wat uh, uh, concerten op. Uh, zaterdag 13 augustus op Folkwoods Festival in Eindhoven. Met uh, als uh, special guest uh, de man die ook uh, mee uh, uh, toetert uh, uh, op zijn mondharmonicaatje op, de, op het album. Dat is Guide Klein Kromhoff. Ja, toch? Ja, wat en die, die, die heeft toch ook laatst uh, um, ja, de, de Dutch Blues, Blues ja, Award? Ja, is, ja houdt dat wat in? Het is één grote celebrity nest, dat hele Sharna Twins. Dat, uh, <lacht> ik verwacht binnenkort Gordon uh, aan de deur. <lacht> nou, laten we het niet hopen. Oh god. Nou ja, goed, dat mag ik niet zeggen. Uh, en dan, uh, ik, ik heb begrepen dat vanaf september... Naar wie moet ik nou weer toe? Uh, dat jullie een... Uh, want jij, jij wordt niet de vaste... Uh, ik heb begrepen dat Rolof Klein, die ken ik niet... die, uh, die heeft ook zijn sporen al in Americano enorm uh, verdiend. Die wordt jullie nieuwe bassist uiteindelijk? Uh, ja, dat is wel zo de afspraak. Uh, Rolof, uh, die, ja, die had sowieso een hele drukke agenda... en die wordt vader, volgens mij volgende week of zo. Uh, ja. En uh, we hebben met Rolof de afspraak dat hij vanaf september... Uh, ja, onze nieuwe bassist wordt en andert... Ja, ik kan niet anders zeggen. Die heeft tot nu toe... En we doen nog, sowieso nog een paar optredens met hem. Ja, die heeft echt een heel, heel groot applaus verdiend. Want die jongen heeft het zo ontzettend goed gedaan. Ik vind het jammer zelfs. Dat, uh, ja, maar goed. Als zijn nee, nee, nee, er twee... Maar... Nou ja, je zet... ja, nou, precies. Hoe het loopt, oké. Okay. Goed, wat zal ik nog verder opsommen? Uh, dat is dus alweer... Dat is pas in september. Dan nog in Oosterwijk En dan in Utrecht. Uh, 10 september. Uh, zondag 11 september. Maar dat is toch wel een eind weg. Dus... Uh, Ah, ik zou zeggen speel er nog eentje. Oké, okay. een, uh, een heel blank appellation getint gospelnummer. One, two, three, two, MUZIEK When's the last time You talked to Jesus When's the last time Zullen we nog eventjes... Ik ben namelijk wel zo, zo nieuwsgierig nu geworden naar dat plaatje wat jij hebt meegenomen. We even een klein stukje laten horen. Van, wel, uh, ik moet er met die microfoon naar jou toe, want anders uh, hoort het niet. Uh, wat heb jij gekozen? De? Dat is een band de Subdudes. En daar zijn wij uh, een hele grote liefhebber van. Dat is een band uit New Orleans en geen hond kent ze in Europa. De jongens hebben geloof ik al zes, zeven platen gemaakt. Dat is een, een van de weinige bands die... Uh, Eigenlijk een beetje hetzelfde idee, muziek maken. Wat wij doen uit al die verschillende stijlen. Proberen iets, iets te kneden. En uh, dat is een band wat ik je zeg. Waar Richard en ik, uh, al vanaf de allereerste plaats zijn we daar echt grote fans van. Ik heb ze vorig jaar nog gezien. Een paar keer zelfs in New Orleans. En uh, ja, geweldige band. de Subdudes. de Subdudes, ladies and gentlemen. Hey, daarom, daar laten we een stukje horen. MUZIEK I will remember Skin and bone And a heart that was so tender Carry on And have yourself a lovely ride Think of me When you finally reach the other side carved in stone is a date he had to go on and another from the moment of his first dawn now alone is someone who can't surrender to the darkness and sadness This life has centered Carry on And have yourself A lovely ride Think of me When you finally Reach the other side I'm tired To the things You always taught us Speak out loud About faith Side. Carry on. And have yourself a lovely ride. Think of me when you find it. Reach the other side. Carved in stone is a Ja, dit het is